12 uur. NPO Radio 1. met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. De grootste reality show van Rusland. Dat zou zomaar de presidentsverkiezing kunnen zijn. Klemmersterk Xenia Tsopchak neemt het op tegen Poetin. Of is het toch vooral zijn pion? Je hoort meer zometeen in de nieuwsbv. Maar eerst de rechtszaak tegen Willem Holleder is vandaag weer verder gegaan. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal Doran meegemaakt. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-West... wordt vandaag Astrid Holleder ondervraagd... door de verdediging van haar broer. justitieredacteur Remco Andringa is er voor ons bij. Remco, uh, betekent dat heftige uitbarstingen daar of niet? Ja, de emoties die lopen af en toe hoog op hier in de zittingszaal. Uh, Astrid die gaat regelmatig fel keer tegen de advocaat uh, van Willem Holleder. Die heeft veel kritische vragen over hoe ze omging met haar broer. En ze praten soms ja, dwars door elkaar heen en dan gaat het echt uh, hart tegen hart. Uh, dat ze elkaar uh, lief broertje en lief zusje noemde, dat betekent volgens Astrid helemaal niet dat ze elkaar lief vonden. Integendeel, u wilt gewoon niet begrijpen hoe wij communiceren, riep ze. Uh, het was allemaal maar schijn.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 Nee, die uh, zit er uh, ja, vooral onrustig bij. Die schuift dat heen en weer, maar hij heeft zelf niets gezegd. Hij hoort het allemaal aan, wat zijn zus over hem zegt. Uh, zoals, ik vind dat ik mijn broer het leven mag ontnemen, net als mijn moeder uh, dat mag doen, omdat ze een slecht product op de wereld heeft gezet. Ja, dan krapt hij weer even achter zijn oren en schrijft hij maar weer eens wat op, maar hij houdt zich zelf tot nu toe stil. Heb jij nog nieuwe dingen gehoord vandaag? Uh, ja, toch wel. De zitting begon met een bekentenis uh, van Astrid. Ze zei dat ze al uh, lange tijd weet wie er achter de moord op Cor van Hout uh, zit. Maar uh, ze kon dat van, van, vanwege haar eigen veiligheid niet delen. Nu durfde ze dat wel. Uh, nou ja, haar broer wordt natuurlijk verdacht opdracht te hebben gegeven. Maar het was na 15 jaar nog altijd onduidelijk wie nou die moord heeft gepleegd. Volgens Astrid waren dat twee bekenden uit het Amsterdamse criminele milieu. Waarvan er uh, eentje al levenslang in de gevangenis zit... en de ander uh, op het nippertje zelf een liquidatie overleefde maar nu weer vrij is. En dat is toch wel opmerkelijk, want, uh, deze, uh, de, de, deze uitingen van, van Astrid. Wat er van waar is, is afwachten, maar zij is ervan overtuigd... en zegt ook bewijs op band te hebben. En dat allemaal onder het oog van een propvolle publieke tribune... want er uh, was ook vandaag weer extreem veel belangstelling, Remco. Ja, die rij voor de deur met dagjesmensen was uh, langer dan ooit. De eerste mensen stonden hier al vijf uur vanochtend. Uh, dus dat uh, is uh, erg uh, vroeg. De, die rijen zijn een beetje gênant, zei de rechtbank. Uh, zoveel belangstelling en zo weinig plek. Dus daarom wordt in de gewone rechtbank in Amsterdam uh, een speciale zaal geopend... met een videoverbinding waar het publiek dan de, de zaak kan uh, volgen. Uh, we doen dat met enige terughoudendheid, zei de rechtbank. Want ja, een rechtszaak is geen theater. Al wijst de praktijk hier uh, toch uit. Van, uh, van wel. Helaas voor alle mensen die nog buiten staan te wachten, vandaag komt die verbinding er niet, dus uh, dat wordt pas vanaf volgende week. Remco Andringa vanuit de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, dankjewel. De Partij voor de Dieren doet een nieuwe poging om onverdoofd slachten te verbieden. Marianne Thieme heeft daarvoor een initiatiefwet voorgelegd aan de Raad van State. In de wet wordt geregeld dat dieren voor ze geslacht worden altijd moeten worden verdoofd.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 Maar misschien ook heeft het bezoek te maken met overleg... tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Zweden is een van de weinige westerse landen met een ambassade in Pyongyang. Het land heeft al eerder namens de VS met Noord-Korea onderhandeld. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam... is overleden. De politie is op zoek naar twee verdachten. Was vanochtend vroeg nog een andere schietpartij in Amsterdam, Amsterdam-Noord. Daarbij raakte iemand gewond. Of er een verband is tussen die twee incidenten is niet duidelijk. In Brazilië hebben tienduizenden mensen een vermoorde politicus herdacht. Ze werd doodgeschoten na een bijeenkomst... waar werd gesproken over de positie van zwarte vrouwen. Wie er achter de moord zit is niet bekend. Wel wordt rekening gehouden met een politieke afrekening. Het dodental als gevolg van de ingestorte voetgangersbrug in Miami... is opgelopen naar zes. De nieuwe loopbrug ging over een drukke snelweg heen... en stortte plotseling in... En een op de vijf Nederlanders slaapt volgens het CBS slecht en sommigen hebben daar last van in het dagelijks leven. Kunnen ze zich niet goed concentreren, hebben een slecht humeur of ze zijn vergeetachtig. Het NOS journaal. De politie in Amsterdam heeft een bende opgerold die als postorderbedrijf drugs verkocht via internet. De vier verdachten handelden onder meer in LSD, ecstasy, cocaïne en MDMA, zegt de politie. Er werden bijvoorbeeld zelfs pillendoosjes gemaakt met 3D-printers met een dubbele bodem. Daar ging dan het middel in, of de pillen of de cocaïne. Nou, die werden vervolgens een envelop gedaan met een duidelijk beeldmerk van een bedrijf, dat het niet zou opvallen en die werden vervolgens over de hele wereld verstuurd. Politie heeft in verband met deze zaak invallen gedaan... in Amsterdam en in Werkendam. Bibian Mentel heeft bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang... haar tweede gouden medaille veroverd. De snowboardster was de snelste op de slalom. Ze sloeg haar slag in de derde en laatste run... en troefde de Amerikaanse Brittany Corey af... die genoegen moest nemen met het zilver... Voor mental betekende haar tweede goud de bekroning van een dag met veel stress. Gisteren in de training viel ik eigenlijk best wel heel erg hard, zoals ik je al vertelde. En um, ik wist dat het ijzig zou zijn. Daar was ik een beetje huiverig voor. Dus toen ik mijn eerste run neerzette, uh, had ik zoiets van... nou ja, oké, okay, dat was een goede trainingsrun. Uh, tweede run had ik al goed gevoel over. Maar toen kwam Lisa natuurlijk onderdoor. Ik denk, ja, potverdorie. En ja, uiteindelijk ben ik toch een atleet en wil ik winnen. Wist je dat je wat over had voor die derde? Ik wist wel dat ik wat over had. Uh, ik wist niet dat het zoveel zou zijn. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Ja, ongelooflijk. Nou heb je uh, nou, de, de ellende, de tegenslag, Alles is natuurlijk aanwezig geweest. Maar dan ben je hier uh, met een achterstandssituatie ten opzichte van iedereen. En je doet het. Ja, waar heb je dit eigenlijk allemaal vandaan gehaald? Ja, nou, ik denk dat ik het voornamelijk van mijn techniek en mijn, mijn mileage moet hebben. Weet je, ik heb natuurlijk zoveel jaren al ervaring uh, op het snowboard, op, uh, ja, in de sneeuw. En um, ja, daar moest ik gewoon op vertrouwen. En dat is ook iets waar we de laatste tijd heel veel uh, over gesproken hebben. Van, joh, je kan het. Je hoeft niet meer opnieuw te leren snowboarden. Uh, doe gewoon je ding. Doe dat wat je het aller, allerleukste vindt. En het besef dat dit uh, ja, wel eens jouw laatste optreden kan zijn op het allerhoogste podium. Heeft dat, heeft dat nog, uh, you, uh, crossed your mind? Het crossed my mind. Um, uh, ik hoop misschien nog wel een paar wedstrijdjes te doen... maar uh, het zeker de laatste spelen. En uh, ja, om het zo af te sluiten is natuurlijk echt helemaal fantastisch. Bibian Mentel, eerder al goed voor goud op de snowboard cross... was in gesprek met Edwin Peek. Lisa Bunschoten maakte het Nederlandse succes op de Slalom compleet. Zij won de bronzenmedaille.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 Opnieuw een ongeluk met een vrachtwagen bij Eindhoven. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Volk en Zwaard... en het knooppunt De Hoogt 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en dat levert een uur vertraging op. Er ligt nog steeds die vrachtwagen op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Bij Eersel is de weg nog steeds dicht. Je kan omrijden via Breda en Tilburg. Op de A16 van Antwerpen naar Breda staat door omrijders... tussen Hazeldonk en het knoppend Galder 4 kilometer. A20, Hoek van holland gouda bij Moordrecht... En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravenstein 5 kilometer. Spoedreparatie op de A59 tot slot richting Os. Dat staat voor het knooppunt Hooipolder 5 kilometer. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor. Dus wilde ik het helemaal uit handen geven.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 Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl Ken je tello?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 De nieuwsbv. Goedemiddag. Woordkunstenaars uiten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... hun hartenkreet voor de stad. Vandaag is het de beurt aan Heerlen. Straks de liefde en de zorgen met het woord als wapen. Je hoort het even naar half één. Maar nu eerst naar Museum De Fundatie in Zwolle. De nieuwsbv. Het allermooiste... Uh, iedere dag vragen we aan prominente Nederlanders... wat is het allermooiste op het gebied van kunst en cultuur. En vandaag is het de beurt aan Ralf Keuning, directeur van Museum de Fundatie. Ralf, goedemiddag. Goedemiddag, Willem. Hallo, wat is het allermooiste? Uh, het allermooiste van vandaag is een tentoonstelling... Uh, met de raadselachtige titel Mogen communisten dromen? De tentoonstelling is in Museum Barberini in Potsdam. En daar hangen 16 gigantische schilderijen. van de Crème de la Crème van de Oost-Duitse schilders. En dat die heren konden schilderen. het zijn volgens mij allemaal heren zelfs. dat, dat kan je daar echt. dat spat van de wanden. Deze schilderijen hingen met z'n allen in het Palast de Republiek. Dat van 1976 tot 1990 de Volkskammer. het parlement van de DDR huisvestte. Het gebouw was een prestigeobject aan de Unter dem Linden recht tegenover de Duitse Dome... en gedeeltelijk op de plek waar vroeger het stadspaleis... Van de, van de Duitse keizer stond. Dat was zoals heel Berlijn behoorlijk beschadigd... door bombardementen tijdens de oorlog. En de DDR-machthebbers hebben dat in, in, in 1956 opgeblazen. Dat was natuurlijk ook wel een politiek-anti-monarchistisch statement. Dat palast de Republiek is van buiten wit marmerachtig. Ik moet zelfs zeggen, was van buiten wit marmerachtig... Statement met goudgekote ramen. Mm -hmm. uh, niet ieders smaak, maar van binnen was het wel heel mooi. Een enorme ruimte die naast parlementen ook een cultureel centrum was... met een programma van muziek, dans en ook beeldende kunst. Uh, wat erg opviel, ik ben er regelmatig geweest... waren de lampen, heel erg veel glazen bollen... wat het palast de bijnaam uh, opleverde onder Berlijners... Uh, Erich's Lampenladen, de lampenwinkel van Erich Honecker... Ja. Uh, na de wende zat het Berlijn Stadsbestuur... wat in zijn maag met de DDR-gebouw, precies in het stadshart. En toen werd er ook nog asbest gevonden... en werd het besluit genomen om het af te breken. En dat is altijd nog controversieel. Veel eh, voormalig burgers van, eh, van de DDR zien dat toch een beetje... als het uitgummen van een deel van hun geschiedenis. Zeker omdat nu aanpalend en gedeeltelijk overlappend... dat stadslot van die Duitse keizers weer herbouwd wordt. Dus er wordt... Communistische geschiedenis uh, wordt ingeruild voor uh, monarchistische geschiedenis. Dat uh, zijn interessante dingen in Duitsland. Hoe het ook zij, dat Palas de Republiek uh, had naast die culturele evenementen. dus ook wanden vol met schilderijen. Uh, Honecker had de belangrijkste schilders uit de DDR opdracht gegeven om werk te maken voor zijn Palas de Republiek. Werk dat het communistisch ideaal natuurlijk moest verheerlijken. Uh, belangrijke schilders als Willy Zieten, Werner Tübke, Wolfgang Mattoijer, Bernhard Heisig. Uh, een bijzonder ensemble aan schilderijen... ...van natuurlijk keiharde propaganda... ...met frisse jonge lieden die de heilstaat tegemoet werken... ...en, ook opvallend vaak, voorzichtig afdrijven daarvan... Het klassicisme van Tübke die werk leverde... dat zo van de, van de muren van het Paleis van Nero kan zijn gehaald... Zieten, die nog het meest lijkt op een communistische Lucian Freud... en vooral Heissig, die met zijn schilderij Icarus... de hoogmoed van Honecker lijkt te hekelen. Deze schilderijen zijn natuurlijk allemaal verwijderd... voordat het paleis de Republiek werd afgebroken... en in de collectie terechtgekomen van het Duits Historisch Museum... Uh, men zit daar nogal mee in hun maag, he, want het zijn hmm. echte zalen vol. Wat doe je in vredesnaam met zo'n belangwekkende serie propagandakunst? He, dat wordt wel vaker een probleem en niet alleen in Duitsland. Uh, daarom is het zo interessant dat Museum Barberini deze serie nu integraal tentoonstelt. Alle 16 schilderijen en er ook nog een erg goed boek bij uit heeft gebracht. Geschreven door hun conservator Michael Philippe. De schilderijen zalen vol zijn nog tot en met Pinkster in Potsdam te zien en ik zou er zeker gaan kijken. Het is het stukkenrijden? Ja, het is acht, valt best mee. En iedereen gaat toch naar Berlijn met, uh, met, met de meivakantie en Pinkster. En dan is het ineens weer heel erg dichtbij. Goed, de tentoonstelling Morgen mogen communisten dromen... dus in Museum Barberini in Potsdam. Dankjewel, Ralf Keuning, directeur van Museum De vandaag. De Nieuws PV. Nog twee, dagen, nog twee dagen en dan mogen 110 miljoen Russen naar de stembus. Acht kandidaten die strijden om het presidentschap. Een strijd waarvan de uitkomst al vaststaat, want Poetin doet ook weer mee. Maar er is één nieuwe uitdager opgestaan. Een jonge vrouw, Xenia Sopchak. En de vraag is, is zij de enige echte tegenstander van Poetin? Victoria Koblenko, goedemiddag. Hallo. Hey. Want jij volgde deze dame, Xenia Sobchak. Nee, Sopchak? Sobchak. Sopchak, tijdens haar campagne. Je hebt een documentaire uh, gemaakt, die is zondag te zien. De documentaire De Vrouw die Poetin wil verslaan. Wie is zij, die Xenia Sopchak? Voor mij een fenomeen. Uh, het is een, um, zij is de dochter van de voormalige burgemeester van Sint-Petersburg... die uh, de mentor was van Poetin... die ook echt aan uh, het begin van zijn politieke carrière stond. Ik durf al te zeggen dat uh, Poetin de tassendrager was van haar vader. Um, hij kwam heel vaak over de vloer daar en dus zei Poetin. Zij kent hem heel erg uh, goed. Haar vader is intussen uh, overleden. Overigens was Anatoly Sapchak ook de medeschrijver van de uh, uh, Russische Constitutie. Mm -hmm. Dus zij voelt dat, zij, uh, dat haar erfgoed is om die Constitutie, die dus door haar vader mede is vormgegeven, om die te waarborgen. en Dus zich op te werpen tegen de mensenrechten, schendingen enzovoort. Mm -hmm. Zij is daarnaast op haar twintigste van Sint-Petersburg naar Moskou gegaan. Heeft politicologie gestudeerd en is daarna gaan solliciteren bij de televisie... En is een uh, ontzettend ordinair programma gaan presenteren. Een, een spin-off van uh, Big Brother, maar dan veel ordinairder. Ja. Dat heeft ze jarenlang gedaan... waardoor ze een naamsbekendheid uh, heeft die bijna even groot is als Poetin. Dus als, vijf, als 98 van de Russen Poetin kent... dan kent 95 procent je Sapchak. Nee. En afgelopen zes, zeven jaar heeft ze zich actief gekeerd... tegen Poetin en zijn politiek en is ze uh, actief geweest... Uh, ja bij de allerlei demonstraties. Ze heeft zich aangesloten bij ja, liberale, um, ja, liberale oppositie. Navalny, Yassin. Uh, mm -hmm. En heeft dus uh, afgelopen oktober besloten om zich kandidaat te stellen. Ja, om in de race te gaan. En ze is ook goed gebekt, Behoorlijk goed gebekt. Ja, ze is uh... een retorisch talent. Ja. Dat heeft ze dus opgedaan als... Uh, kijk, ze, kijk, ze is journaliste. Toen ze geweerd was door haar, door zich te keren tegen Poetin, is ze geweerd van de overheidszenders. Mm -hmm. En uh, toen was een van de boegbeelden geworden van een van de eerste... onafhankelijke nieuwszenders, genaamd TV Rain, Helaas alleen op internet. En daar heeft ze afgelopen zes jaar... bijzonder pittige politieke interviews gehouden. En soms is er wel op een, op een pro-Russische zender te horen... daar een fragmentje van. En dan hoor je dat ze behoorlijk kritisch is op Poetin. I want him to take part in debates. As all the leaders of the world, he doesn't debate for 18 years with any of his opponents. I want to see the same debates I saw Trump with Hillary Clinton. Why, Anna, I don't see why Putin do Putin, if he's not afraid well, of opposition? Because the, the, this is a uh, political tradition and our uh, Russian no, political tradition is different. this is a bad tradition. Ja, ze, ze, hij is al 18 jaar in de macht. Hij gaat nooit in debat met zijn opponenten. En ze zegt, het is niet democratisch. En als, de, als dat een Russische traditie is... dan is dat een slechte traditie. Ze is... Behoorlijk uitgesproken. Doet ze dat ook over andere onderwerpen die, die nogal gevoelig liggen in Rusland? Ja, we hebben met de documentaire mensen in de provincie van Rusland gesproken. En, en, en daar wordt ze echt best wel hard uitgelachen. Omdat haar reputatie is dat ze zo geen blad voor de mond neemt... dat dat bijna gênant is. Ja. Wel zegt ze dingen die waar zijn... en die wij graag in het Westen graag willen horen. Maar um, noem ze zoiets waarvan ze denken... Oh, dat gaat nou ja, ze zegt, kijk, als Rus had ik gewild dat Krim... Uh, door Grushchev destijds niet aan Oekraïne cadeau was gedaan. Maar ik kan die teleurstelling helaas niet richten in het graf van, uh, uh, van de toenmalige leider. Uh, en als we als een grote mogendheid door de rest van de wereld uh, gerespecteerd willen worden, zullen we die wet gewoon moeten naleven. En dus moet Krim gewoon teruggegeven worden. Ja, weet je, dat soort bouwte uitspraken. Is zij de enige die en dat durft? Durven die andere kandidaten niet zo ver te gaan? Het is wel heel bijzonder waarom ze het durft. Want het staat wel als een paal boven water dat ook zij een Kremlin-project is. En daarmee bedoel ik niet dat, uh, dat er een heel scenario is... wat ze wel of niet mag doen. Maar het feit dat ze toegelaten is tot deze verkiezingen... in tegenstelling tot Navalny... wat een veel grotere liberale um, um, mandaat heeft van, uh, van de bevolking. En zij is wel toegelaten omdat het schijnt dat men in het Kremlin... wel zat te wachten op een uh, persoonlijkheid, een soort rode lab... of een uh, bliksemafleider die de, uh, het Westen en ook de grote... Uh, het grote gedeelte van de bevolking... het idee zou geven dat deze verkiezingen competitief zijn. Ja. Dus iemand met een grote bek die, die heel erg bekend is. Overigens, die namens bekendheid. 95 van de Russen weet wie, wie zij is. Alleen... 95% van deze 95% is negatief van mening over deze vrouw. En haar campagnestrateeg en al die andere experts die we dus ja. hebben mogen filmen voor de documentaire, um, ja, die hebben dat kunnen ombuigen tot 50%. Dus als je in drie maanden tijd van 95% negatief naar 50% negatief kan gaan, dan heb je hele sterke mensen achter je zitten. Ja. Om, uh, ja. Laten we het even hebben over, want wat jij zegt is natuurlijk hartstikke interessant. Want ik las daar dit weekend een artikel over, zij zou dus hè, dat is, ik, ik weet niet hoe breed gedacht dit is, maar zij zouden toegelaten zijn door Poetin uh, tot deze presidentsrace. Zo van: kijk eens, ik heb echt oppositie. Kijk eens, het is allemaal niet helemaal voorgekouden hier. En om ook hè, de, de, de rates omhoog zodat er meer mensen gaan stemmen, zodat de verkiezingen nog weer legitiemer lijken. Dit is ook wat jij zegt, nu hier aan tafel. Is dit een breed gedragen idee? Dat het, um, dat het zo zit dat zij dus eigenlijk eigenlijk een eigenlijk een nepkandidaat is. Maar ja, weet je, dat, dat, dat klinkt nu heel erg hard. En er wordt gespeculeerd over wat zij nou precies hebben afgesproken... want ze hebben een gesprek gehad. Um, zij zegt alleen dat, uh, dat ze Poetin persoonlijk op de hoogte wilde stellen... van het feit dat ze zich kandidaat stelde... waarop hij gezegd schijnt te hebben... nou ja, weet je, dat recht heb je net als elk andere Russische staatsburger. Ze zegt ook dat ze hem gefilmd heeft voor een documentaire over haar vader. Maar we weten niet wat daar uh, is gezegd. Voor ik... Denk, als ik een gokje mag wagen, dat ze wellicht een vinger heeft gekregen, maar nu met een heel sterk leger aan campagnestrategen er tot op zijn minst aan haar oor in zit. Je bedoelt, oké, misschien mocht ze meedoen om deze verkiezingen nog legitiemer te maken, wat legitiemer te maken, maar nu doet ze het goed. Maar nu doet ze het zo goed. En dat verklaart ook die daling van die negatieve publiciteit of negatieve PR. Dat mensen in de afgelopen drie maanden haar het voordeel van de twijfel zijn gaan gunnen. Wat overigens niet zegt dat ze op haar gaan stemmen. En dat is heel treurig, want we zien wel een vrouw die, uh, ja, die wel een offer brengt. Weet je, ja. Haar veiligheid en ha, de veiligheid van haar familie en haar jonge zoontje. Ze heeft ook een zoontje van anderhalf. Um, zet ze hier wel op het spel. Ze had een heel glamour rijk leven kunnen leiden in de looten. Van, um, en, ja, en zich actief in de oppositie kunnen laten zien zonder gevaar te lopen. Ja, en hier loopt ze toch wel iets meer gevaar. Dus ik zie ook wel maar haar, haar persoonlijk gevaar? gevaar voor haar leven, bedoel je? Ja, kijk, Maris Nemtsov is een aantal jaar geleden in de rug geschoten... toen hij van het Kremlin naar zijn huis liep. Mm -hmm. Het wordt niet onder stoelen of bank gescho geschoven... dat dat voor zijn liberale denkbeelden was. En wat zij zegt is zo brutaal en zo ja zo bouwt dat uh, je echt gaat afvragen van hoe lang uh, blijft dit nog doorgaan. En maar dat maakt haar niet, zo interessant. Heeft, heeft zij niet de, de rugdekking, zou je kunnen zeggen, ja, van, nou, dat haar van, campagne van haar verleden? Ook, want haar vader was, was dat, goed bevriend met Poetin. Uh, dus Marina Litvinovic, die haar campagne-strategisch... Uh, die zei letterlijk dat haar levensverzekering is het feit... dat Poetin ooit de tassendrager was van haar vader... En, en dat zou genoeg zijn om haar nooit iets aan te doen. Het is, het is een, een ongelooflijk interessant verhaal, dit. Uh, jij hebt besloten, ik wil over deze dame een, uh, een mooie film maken, een documentaire. En dan kom je hier aanzetten, hoi, ik ben ook, uh, ik spreek je taal. Ik ben ook journalist, heb ook politicalologie gestudeerd. Was het makkelijk om bij haar te komen? Uh, Nee, ja, weet je, het zou, zou apart zijn als ik daar volmondig jou op zou zeggen. Nee, ik, ik volg haar sowieso op social media al heel erg lang. We ja. hebben zoveel, ironisch genoeg, hebben we zoveel links. Haar man is acteur en die zat in een project waar ik ook zat vorig jaar. Weet je, haar, mijn beste vriendin was haar collega bij die tv-zender waar zij journalist is. Dus er waren zoveel linkjes. De, ik had me goed voorbereid. Ik dacht ontzettend kritische vragen te gaan stellen en vanaf de seconde dat ik daar binnen stond in die headquarters... wist ik vanaf het moment dat ik ook maar één kritische vraag stel... dat zou het einde kunnen zijn van deze documentaire. Dus het was bij elk afspraak... we mochten gelukkig dus als enige cameraploeg mee op haar campagne... Mm -hmm. had ook te maken met het feit dat wij met ons Nederlands paspoort... geen accreditatie kregen om naar gerechtshof... of allerlei ja. andere uh, overheidsinstanties te gaan. Maar waarom, waarom dacht er... je, ik, ik kan niet kritisch tegen haar doen... want dan word ik eruit geflikkerd? Waarom Omdat dacht je uh, uh, zij um, uh, een, ook een redelijke dictator is als het gaat om... hoe graag zij dit doel wil bereiken. Zij heeft zo haar zinnen gezet op ze is een briljant, echt een virtuose, virtuose spreker. Mm -hmm. Maar ze heeft één groot nadeel, ze heeft nul politieke ervaring. En die politieke ervaring, dat politieke cv, mm -hmm. dat heeft ze de afgelopen drie maanden moeten maken. Dat heeft betekend dat ze vijftig kantoren van haar uh, team heeft geopend uh, in het land. Ze heeft van hot naar her gevlogen. Weet je, en ze heeft wel betere dingen te doen dan een uh, klein meisje uit klein landje Nederland um, haar voor de voeten te laten lopen. Dus um, zo voelde we hebben wel die kritische vragen mogen stellen aan iedereen om haar heen. En ik, ik voelde gewoon dat ik moest oppassen. Want anders had ik geen. Weet je, geen. Dit is de allereerste het, het, het bijna campagne. bijna een beetje, Victoria, alsof je alvast even een disclaimer geeft voor zondag. Van, oh, nee, nee, nee, van nee. Geen disclaimer. Ik verwachtte heb, niet een ik al te interview. Nee, nee, nee, helemaal niet. Het is een heel erg uh, prikkelend verhaal geworden. Omdat wij gewoon de enige cameraploeg zijn die de eerste presidentscampagne van zo dichtbij uh, um, hebben mogen meemaken. En uh, ja. weet je, op het moment dat ze mensen de laatste. Uitstuurt, die twee of drie keer ouder zijn dan zijzelf. Ja, ik, heb, ik ben heel trots op het materiaal wat ik daar heb gefilmd. We gaan even luisteren naar een fragmentje. Er zit een momentje in dat in jouw docu dat zij, zij gaat een Xenia gaat een, een promotie, een campagnefilmpje opnemen en daar kan jij bij zijn. Uh, laten we even luisteren. Je stresse, jazelen, stuiten, maar jij dat ik sta nu even stand-in voor Xenia, die zometeen hier een, uh, een promofilmpje gaat uh, opnemen. Vanilla. Uh, en er wordt licht... Ja. De regisseur vraagt even of ik het licht wil testen, maar Xenia is een stukje langer. Ja, wat ja. de luisteraar niet ziet is de setting. Wat, ja. wat gebeurt hier? Wij zitten hier in een hele chique uh, ja, woonboulevard... kan ik het wel noemen, waar de ja. keuken van Sopchak is nagebouwd. En waar zij zometeen uh, haar laatste campagnefilmpje gaat uh, opnemen... wat een remake is van haar bekendmaking dat ze kandidaat is... En weet je, wat uh, ik, ik was hier een beetje zenuwachtig aan het giechelen... omdat ik constant bij alles wat we deden het gevoel had... dat ik op de set was van de Truman Show. Ken je die film nog? Ja, ja, ja zeker. Ja, dat ja, je zeker. bij alles wat er gebeurt ja. denkt is dit echt, is dit waar? Hebben ze hier lang op zitten brainstormen... of is dit gewoon ter plekke verzonnen? Nou, het is grappig dat je dat zegt, want daarna, na dit fragment... dan komt er een stukje, en dan, ik geloof dat jij dat, dat de, de regisseur is van het filmpje... en jij vraagt aan die man, um, ga je stemmen? En hij zegt ja, en jij vraagt op wie dan? Ja, Poetin natuurlijk, zegt hij. Net zoals de rest van mijn familie, want onder bevel. En dan, <lacht> en dan moeten jullie een beetje ongemakkelijk lachen... en dan zegt hij, ja, haha, het is helemaal geen grapje. Nee, dus ik, ik dacht ik, ik zeg dat is het geen nou? grapje Zouden, is. Ja. Weet je, het is. Het is natuurlijk zijn diplomatieke antwoord: uh, dat uh, hij geeft zich gewoon regenschap van het feit dat, uh, dat hij dat niet zomaar openbloot kan zeggen. Maar hij is, is een in beetje, dienst is, van is dat Sobchuk? een beetje de, de, crux, de crux van het, ja, hele het was, verhaal? Dat, dat mensen but, dat in Rusland. Het was niet zozeer moeilijk om dus bij Sopchak in uh, de headquarters binnen te komen. Het was moeilijker om bij de gewone Rus te ontfutselen wat. Hij ging stemmen en waarom? Omdat het zo genant ja. en verborgen, uh, intiem gegeven is. Ook omdat mensen ja. bang zijn. Kijk, alle peilingeninstituten, mm -hmm. die zijn in, in overheidshanden. Dus op het moment dat je telefoon gaat en er wordt gevraagd wie je gaat stemmen... ja, je kijkt wel uit. Ja. Even als deze man uitkijkt. Hij heeft een heleboel um, um, shows gedaan op staatstelevisie. Ja, als hij nu zegt, uh, openlijk, dat hij heel erg tegen Poetin is... Nee. dan is hij waarschijnlijk zijn baan kwijt. Het staat vast dat Poetin gaat winnen, ja. lijkt mij. Vraag, moet, ik daar nog, moet ik daar nog een vraagteken achter zetten? Nee, hè? Nee, nee, nee, nee, maar is dat zegt Sopchak het... zelfs ook. Vanaf kan, begin. Kan, kan zij nog voor een kleine verrassing zorgen? Uh, jazeker. Um, hoe, hoeveel tijd hebben we nog? Want nou, ik kan hier uren uh, eigenlijk, over. Eigenlijk vijf seconden, letterlijk. Vijf seconden. <laughs> ja, zij, zij is de verrassing van die hele campagne. Ja. Maar alleen de grootste kloof is niet tussen haar en Poetin. maar wel tussen haar gedachtegoed en uh, het gedachtegoed wat de overgrote gedeelte van de bevolking erop nahoudt. Goed, dankjewel. Jouw film is te zien: De vrouw die Poetin wil verslaan. zondag, kwart, kwart over zeven. zeven, NPO 2. Dankjewel, Victoria Koblenko. NPO Radio 1 Willemijn Veenhoven De Nieuws BV De gemeenteraadsverkiezingen komen rap naderbij Ook in Limburg Zuid-Limburg, je zal er maar wonen Groot huis, prachtige tuin Die ruimte, de kansen voor je kinderen De beste scholen van Nederland Al die technologische ontwikkelingen Dankzij het vlotte verkeer VSO je zo thuis? Je zal er maar wonen en gelden deze mooie praatjes ook voor Heerlen? Zometeen twee woordkunstenaars uit die stad... over de zonnige en de schaduwkanten van hun stad. NTO Radio 1. Maar eerst het internationaal van half 1. Hier is het Megens. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam... is overleden. Politie vond de man in een portiek in Nieuw-West. Is op zoek naar twee verdachten. Vanochtend werd ook in Amsterdam-Noord een man beschoten op straat. Rond een uur of vijf. Die raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar.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 ...voor alweer veel problemen bij Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A2... ...vanuit Maastricht naar Den Bosch. Dus er valkenswaard en knop in De Hocht... ...heb je een half uur vertraging... Ik ...kan er langs via de parallelbaan... ...maar de vertraging is wel een half uur. A67 nog steeds natuurlijk... ...vanuit Antwerpen naar Eindhoven... ...die is nog steeds dicht bij Eersel. Omrijden via Breda en Tilburg is het beste idee... Op de A50 van Os naar Arnhem staat tussen Ewijk en Heteren... 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur, er zijn twee rijstroken dicht. En ook een half uur vertraging door een ongeluk... op de A50 van Zollen naar Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker is iedere vrijdag, Kees van Amstel. Ja, en natuurlijk, nou, volgende week, mensen. 21 maart, weer een feestje voor de democratie. Het referendum tegen de sleepwet... De kabinetspartijen besteden geen enkel aandacht aan het referendum. Muisstil. Ja, dachten ze, die tactiek heeft bij het vorige referendum ook zo goed gewerkt. En natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Wat wordt er hard gewerkt door alle potentiële raadsleden en vrijwilligers van al die politieke partijen zo belangrijk? Stemmen voor wat er bij jou in de, beurt, in de buurt gebeurt. De gemeenteraadsverkiezingen, of zoals ze bij De Wereld Draait Door... genoemd worden... Dit is toch een tweederangsverkiezing, let's face it. Voor een tweederangsverkiezing? De tweederangsverkiezingen, tweede mensen. Ah, dat iedereen het even weet. Journalist Tom-Jan Meus van het NRC vroeg zich echt af... waarom Mark Rutte zich inzette voor de promotie van de VVD... tijdens deze tweederangsverkiezing. Daar hadden ze toch wel een onderknuppel voor kunnen gebruiken? Voor zo'n Dijkhoff een ideale kans om te oefenen mm -hmm. voor de her, Hij is de, de man die is gebrandmerkt om de opvolger te worden. Ja, joh, gebruik de gemeenteraadsverkiezingen, de Jupiter League, <laughs> uh, uh, als uh, Jupiter League, als trainingsveldje. Hier had Klaas die driedelig Dijkhoff vast een beetje kunnen oefenen. Kon hij ook niet te veel verprutsen. Nu zat Klaas Dijkhoff zijn tijd maar te verdoen bij Fox Sports om met Ronald de Boer de hele avond voetbalcommentaar te geven met zijn guitige hoofd. Even serieus, had die man op die positie niks beters te doen, en ik heb het dan over Klaas, of vond de VVD-campagneleiding dat hij nog niet genoeg appelleerde aan de gewone man? Ja, Klaas, dat carnavallen met zo'n biertje in je hand, dat was heel goed, maar kun je ook nog iets met voetbal doen of zo? Dat vinden ze leuk, man, die burgers. Bij de VVD zijn ze de schaamte sowieso voorbij. Zeker in Amsterdam. Was er al kritiek dat de plaatselijke overheid wat laks reageerde op aanslagen op een Joods restaurant in Amsterdam? Voor de duidelijkheid, de VVD zit in het college in Amsterdam. Nu kwam vvd Amsterdam met de campagne. Ik citeer... Camera-toezicht houdt Joodse gemeenschap veilig. Dat vind jij toch ook? VVD. Wij staan pal voor de veiligheid van Joodse ondernemers en instellingen. Jij toch ook? Ja! Zo dacht het campagneteam. Pakken we die PVV-stemmer en en passant die Joodse kiezertjes... er ook nog even bij. Die laatste groep is ook alweer best groot. De schaamte voorbij, die VVD. Gisteren hoorde ik deze radiocommercial van de Liberalen. Je schamen voor je tradities? Laat je niks aanpraten. Je bent geen racist als je gezellig Sinterklaas viert. Wie houdt zich met de echte problemen bezig? Ja, dag, Mark Rutte. Wat nou tekort aan woningen of zorg of onderwijs? Hé, hey, de echte problemen in de gemeentes. Sinterklaas, ouwe doener. Nou ja, moet ik ook links nog even aanpakken. De SP weet amper dat het gemeenteraadsverkiezingen zijn. Waarom krijgen buitenlandse beleggers en grote bedrijven... elk jaar miljarden cadeau? Ja, heel goed Lilian. De gemeenteraad van Koeverde moet die multinationals en die dividendbelasting maar eens keihard aanpakken. Kijk, dan deed Lodewijk als je het gisteren Smoother in Leiden. complimentje geven over de plaats waar je bent en dan zo en passant je milieupuntje maken. Ik moet zeggen, wij zijn hier net naartoe gefietst door de regen op de OV-fietjes. En de stad ziet er wel waanzinnig goed uit. Lodi op zijn OV-fietje. Lekker man. Maar. Ik wil positief eindigen, want het zijn geen tweederangs verkiezingen. En daarom een award voor de beste lokale promotieflyer. Hij gaat naar de ChristenUnie in Amstelveen. Dit is de voorkant van hun flyer, ik hou hem nu naar de webcam... mocht je daar niet op zitten. Dit is hun belangrijkste boodschap. Ik citeer. Wist u dat de haken op lantaarnpalen om de zakken plasticafval... op hun plaats te houden en niet over straat te zien zwerven... een ChristenUnie-idee is en Amstelveen daar al jaren plezier aan beleeft, bam. Dit is lokaal, dit is daadkracht, dit is laten zien wat je bereikt hebt... in plaats van vage beloftes. Haakjes voor plastic vuilniszakken aan lantaarnpalen. Respect, ChristenUnie, geef geloof een stem. Hé, hey, ik geloof in jullie. Ga stemmen op 21 maart, mensen, en vergeet het referendum niet. Afstraffen die de arrogantie. Want ook het referendum is en was nooit tweede rangs. Dankjewel, Kees van Amstel. En het volgende uur in de reconstructie van PTK... gaat het onder andere over alle inspanningen... of eigenlijk die er niet zijn omtrent het Oké. Okay. Een NOS-nieuws-update dan. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn eerste officiële selectie bekendgemaakt. 23 spelers waarmee hij volgende week oefent tegen Engeland... en drie dagen later ook tegen Portugal. NOS-verslaggever Jeroen Gruter die volgt Oranje voor ons. Jeroen, um, heeft, compleet, heeft Koeman een compleet nieuw Oranje geselecteerd? Nee, dat is natuurlijk niet mogelijk, Willemijn. Een, een compleet nieuw oranje. Maar toch heeft hij wel een aantal duidelijke accenten geplaatst. Hij heeft vijf debutanten opgeroepen. Dat zijn drie mensen van AZ. Gustil, Wout Weghorst en Marco Bizot, de doelman. Verder van Ajax, Justin Kluivert. En vanuit Italië, van Atalanta Bergamo, Hans Hatenboer. Dat is een moderne rechtsbek die je erbij haalt... En ja, natuurlijk moet hij uh, een beroep blijven doen op de mensen... met wie uh, in het verleden onder meer Hering uh, en uh, Blind en Advocaat hebben gewerkt. Want de spoeling is redelijk dun op dit moment. Ja, oh sorry. <laughs> ik was even afgeleid over iets anders. Wat zijn... Wat okay. zijn um, uh, ja, ik moest even een, een blik werpen op het volgende onderwerp. Wie zijn de meest opvallende spelers die erbij zijn? En, en de meest opvallende afwezigen dan is dat ook natuurlijk de vraag... Ja, nou de, de, die erbij zijn, dat zijn natuurlijk de, de debutanten... de mensen die zijn afgevallen, uh, onder meer Daily Blind... Die, uh, die natuurlijk nog altijd een belangrijke rol heeft vervuld... Uh, binnen de nationale selectie, mm. niet lekker uh, uh, uh, fysiek. Uh, natuurlijk ook gewoon heel weinig speeltijd bij Manchester United... En, uh, en verder was het ook wel opvallend dat uh, Ruud Vormer erbij werd gehaald... in de voorlopige selectie, de Belgisch voetballer van het jaar... bij Club Brugge, mm. maar uiteindelijk toch uh, niet door de is gekomen... van Koeman. En uh, ja, bij PSV zullen ze teleurgesteld zijn dat Luc de Jong en... Uh, en Bergwijn, Steven Bergwijn zijn afgevallen. Het was natuurlijk een, een afweging die gemaakt moest worden door Koeman. Wordt het Kluivert of Bergwijn? Nou, uiteindelijk is de keuze gevallen op Justin Kluivert om hem erbij te halen. Ja. En heb je, herken je al een, een speelstijl en dus ook een basisopstelling in deze namen? Nou ja, dat speculeren dat begint natuurlijk. Hè. Als je dan uh, de selectie ziet, het zijn overigens 25 spelers... Uh, um, wil hij gaan spelen met, uh, met bewegelijke spitsen voorin... of uh, kiest hij voor Bas Dost, de goalketter van Sporting Lissabon... in de punt van de aanval? Dan Gaat hij daar zijn tactiek op afstemmen? Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Koeman is altijd heel uh, pragmatisch en realistisch uh, in zijn coaching... Het zou wel eens kunnen gaan afstappen... van de traditionele Nederlandse speelwijze van 4-3-3... en gaan kiezen voor 4-4-2 of zelfs 5-3-2. Zoals dat in het verleden natuurlijk succesvol is geweest... tijdens het WK van 2014. En wat dat betreft was er wat interessants natuurlijk... vandaag in het Algemeen Dagblad. Het kwam naar buiten dat... Koeman heeft gesproken met Louis van Gaal. Dat zijn bepaald geen vrienden geweest de laatste jaren. Mm -hmm. Maar toch zijn beide over hun schaduw heen gestapt. Hebben ze gesproken over de toekomst van het Nederlands elftal. Mm. En zou het er wel eens op kunnen gaan neerkomen dat er inderdaad gekozen gaat worden door Koeman voor zo'n 5-3-2 speelwijze. Omdat je dan in ieder geval zekerheid inbouwt aan de achterkant. Hij heeft de beschikking over snelle, goede aanvallende vleugelverdedigers. In de personen van Hatenboer en op links bijvoorbeeld van Aanholt... die er ook bij is. En en dan kun je gaan spelen met bijvoorbeeld twee hele bewegelijke spitsen... zoals Memphis Depay en Quincy Promes... En op basis daarvan weer uh, gaan werken aan de toekomst van het Nederlands Elftal. Maar het ging niet alleen over speelwijze waarschijnlijk. Toch oh. ook over wat je, wilt, wat, wat je wilt uitstralen als bondscoach, als bond. Ja. En met name de eer om weer voor het Nederlands Elftal te gaan voetballen. En ook de, de, de inzet, de beleving. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de eerste beslissingen van Koeman nu. Hè. Hij heeft, uh, Jeroen, ik ga het hierbij laten. Oh. Ja, nee, we kunnen, wel, we kunnen nog uren doorpraten, maar we moeten verder. En we gaan het zien. Ja, ik zou zeggen tegen Engeland. En drie dagen later tegen Portugal. Dankjewel, NOS-verslaggever Jeroen Gutter. Meer van de Nieuwsbv volg ons op Facebook. Ik ga praten, namelijk met de dame hier tegenover me. Samen met woordkunstenaars ontdekken we in aanloop... naar de gemeenteraadsverkiezingen hun stad of hun streek. Zij laten ons in hun eigen woorden hun thuishonk zien... en delen in de Nieuws -BV hun liefde en hun zorgen. En na Tilburg, Alfa aan de Rijn, Amsterdam, Rotterdam en Groningen... is het vandaag de beurt aan... Heerlen, dat is mooi. De stad van SP-fractievoorzitter Ron Meijer. En nu ook voor even in handen van voormalig SP-leider Emil Roemer. Want deze week werd bekend dat hij daar waarnemend burgemeester wordt. Bij Heerlen dus. Hallo, goedemiddag Hi. jongens. Goedemiddag. We hebben aan tafel stadsdichter Merlijn Huntjes. Huntjes... en voormalig stadsdichter Amber Helena Rijzig. Uh, Marlijn Roemer is vanochtend beëdigd. Ja, wat, wat, klopt. wat vind je ervan? Dat hij voor eventjes de basis van Heerlen? Nou ja, het is uh, natuurlijk altijd voor de SP een hele grote droom geweest dat er op een gegeven moment een SP-burgemeester komt. Dus ja. wat dat betreft gun ik het ze van harte. Tegelijkertijd nou ja, besef ik ook wel dat dat tijdelijk is. Dus, ja. Goed. ja. Um, ik hoorde dat de SP, of tenminste in dit geval Ron Meijer... dat hij feesten organiseert in uh, Nou ja, feesten. In, in zoverre, uh, daar ben ik wel heel blij mee... Uh, dat de SP zo sterk inzet op culturele beleving. Um, Ron Meijer krijgt het voor elkaar gebokst om... Uh, kampvuren te beginnen in de stad... zonder daar een SP-vlag neer te zetten... maar gewoon okay. voor de inwoners. En een soort kleine lokale culturele feestjes te vieren... waar verder geen enkele organisatie of instantie bij betrokken is... Midden in de stad een kampvuur? Nou ja, en zover uh, op het schuilenhofje. Dus dat is, nou ja, het is in het centrum. Dus en dan ontstaat er een vuurtje. En dan, uh... en dan gaat er uh, een bakje tomaten rond, denk ik. N nou ja, dat, dat dus niet. <laughs> nou, dat dus niet. Nee, nou, Ik vraag het me af <laughs> of, kleine... of dat toch niet? Of <laughs> dat toch een stiekem campagne is. Dat lijkt me misschien, heel misschien wel een klein beetje. Amber, Amber Helena Roemer komt uit Boksmeer, hè? Mm. Uh, niet uit Limburg zoals zijn voorganger. Hoe, hoe valt dat, denk je, dat hij geen Limburger is? Ja, ik denk dat het zuiden nog wel... omdat zeg maar, Boksel is natuurlijk ook nog Brabant. Dus ik denk dat het in die zin wel meevalt. Ik weet dat mensen toch liever iemand van ons dus uit Limburg hebben. Tenminste, dat heb ik persoonlijk wel gemerkt. Ja, hoe, hoe heb jij dat gemerkt? Um, ja, mensen zijn toch wel gebrand. Op het moment dat je geen um, Limburgs accent hebt bijvoorbeeld... Dat ze meteen vragen van je komt niet van hier of kom je van boven de rivieren. En je hebt het nu over jezelf. Ja. Ik, bespeur, ik bespeur bij jou inderdaad geen Limburgse accent. Maar je bent er wel opgegroeid. Ja, dat klopt. Ja. Mijn, uh, ja, een deel van mijn familie komt hier niet vandaan. Ik kom uit de Randstad. Dus vandaar dat ik eigenlijk nooit het accent uh, heb gehad. Maar daar werd jij vroeger op aangesproken. Ja, dat klopt. Oh, ja? Nog steeds wel hoor. Ah. Dat, uh, ik ben ook een paar jaar weg geweest uh, uit Heerle en ik heb in Amsterdam gewoond. En nu ik terug ben zeggen mensen ook wel vaak dingen over mijn accent. Maar goed, daarvoor had je dus ook al geen zachte gegeven. Nee. nee, maar mensen denken wel dat je dat dan gaat aanmeten... als je zeg maar weggaat. Oh ja. um, je bent even weg geweest. Je bent nu weer terug in Heerlen. Je bent even naar Amsterdam geweest, nu weer terug in Heerlen. Wat zijn voor jou de thema's die, die spelen voor jou? Zeker nu je weer met misschien met andere ogen naar die stad kijkt... omdat je een tijdje niet hebt gewoond. Ja, er is voor mij wel... Ik had wel even een soort van shock toen ik weer terug was. Omdat ik het toch op een andere manier um, ja, ging zien daar. In de zin van... Um, ja, het is toch wat traditioneler. Um, voor mijn gevoel, ik had toch ja, bepaalde morele dingen... die ik in Amsterdam wat prettiger vond. Bijvoorbeeld, ik, ik, hou, ik ben best wel tegen Zwarte Piet bijvoorbeeld. En ik had het gevoel dat in Limburg toch wat meer die cultuur hangt... om dat te, te beschermen. Mm. Um, maar ook op een ander vlak, namelijk dat... De afstand ja. maakt het heel lastig, zeg maar. Want eigenlijk vind ik het wel een hele mooie plek om te wonen. Maar het is niet... Welke super... afstand van? Ja, bijvoorbeeld tussen de Randstad en uh, Limburg. Ik ja. deed eerst best wel veel optredens, maar ik heb geen auto. En het is toch wel een gedoe, zeg maar. Ik weet dat Marlijn nog wel veel optreedt, maar... Um... Ik zou wel graag zien dat er bijvoorbeeld een nachtnet komt... of een snellere treinverbinding of een trein die nog tot later gaat. Want ik denk wel dat het heel ideaal zou zijn voor mensen... om in een mooie gebied te wonen en dan te verrenzen. Ja. Zijn dat ook overwegingen die je meeneemt als je gaat stemmen? Um, nou, ik sta zelf op de verkiezingslijst. Dus... Je staat op de lijst? ja. Dat wist ik niet. Nee, ja, voor de P van de A. Ik had ook gezegd van ah. ik wil er niet per se heel diep op ingaan, want daar ging je natuurlijk niet om, maar gaan we het daar niet over Maar dat hebben. is wel mijn persoonlijke punt wat ik eigenlijk bij elke vergadering aanhaal. zijn dus echt die trainer. Ja. Ja, maar goed, ik neem aan dat dat inderdaad voor jou dan een punt is waar je, je hard voor maakt. Ja. ja, dat is ook zo. Ja, zeker. Ja. Goed, jij hebt je gevoelens overheerle op papier gezet. Mm -hmm. Wat gaan we horen? Een gedicht. Ja. Uh, ik, heb het net, uh, ik heb het net pas in het trein afgemaakt, dus uh, hou je vast. <laughs> Als de kwaliteit er maar niet onder heeft geleden. Um, nee, ik zal het duidelijk wel even toelichten. Ik begin wel ja. gewoon. Knop. De stad is ingezwachteld in stijgerdoeken. De bomen zijn aan banden gelegd. Gevel steunen van de moeite overeind te blijven. Een sloopkogel danst zoals 16-jarige op een schoolfeest. Dit is mijn geboorteakte. Spruitjes moet je leren eten, zei mijn moeder. En <tie> voeg ik er nu aan toe: van deze stad moet je leren houden. Als een ontspoorde trein trekt ze voor in het asfalt van je geheugen. Ik heb geprobeerd haar te verlaten, ben ertussen uitgeknepen, maar ze bleef me bij. Het is twee componenten lijm: de stad en jij. Die verrekte, die vergruiste met mij altijd omhuisde. Ik versnipperde haar blauwdruk ontdeed me van haar naam. Maar toen ik ochtends z'n legenda opensloeg... bracht ze me ontbijt op bed. Opende mijn toegeknepen luiken wakkerde me aan. Wie van een afstand kijkt, ziet een bloemknop die niet kan opengaan. Maar onder haar zwachtels broeit de lente. Mooi. En wat, wat is je toelichting hierbij? Wat wou je er graag over zeggen? Nou ja, ik realiseerde me heel erg... Ik heb mijn tijd best wel willen distancieren van Limburg... omdat ik me daar nooit zo op mijn of thuis voelde eigenlijk. En mm. toen ik in Amsterdam woonde... wou ik ook niet zeg maar, dat stereotype van iemand uit de provincie um, bevestigen of zo. Maar het stond natuurlijk wel altijd op mijn paspoort. Dus zeg maar, mijn geboorteakte. Dus in die zin ben je er natuurlijk eeuwig mee verbonden. En toen ben ik toch teruggegaan tegen verwachting in. En ik heb wel echt moeten leren gewoon actief om van de stad te houden. Dus het is wel... Ja, je kiest er eigenlijk niet voor. Maar je bent er toch zo altijd zo mee verbonden... dat je... Ja, je kunt er wel ja. van leren houden, zeg maar. Je kunt er wel van leren houden. Dat klinkt nog niet helemaal overtuigd. Nee, het klinkt maar... niet alsof Heerlen nou zo fantastisch is. Ja. Maar ik denk dat er wel een potentie is. Maar ik denk dat er de heer naast jou, Marlijn, er heel anders over denkt. Je bent er geboren getogen. Ja. En ook nooit weg geweest? Nee, nee ik ben je... heel bewust gebleven. En ik ga binnenkort ook weer binnen heel verhuizen. Ja. Ja. Wat maakt het zo mooi voor jou? Um, ruimte... Uh, in zoverre, uh, Amaralina heeft het al terecht over potentie. En potentie kan een eindeloos ding zijn. Helen wordt nooit, um, uh, die, die grote stad of dat, die grote metropool, um, ook al heeft Heerle, hele stedelijke ambities, mm. je moet erkennen dat dat het gewoon niet is. Nee. Heerlen is een lappendeken. Het is ooit begonnen als een verzameling dorpen. En um, ja, goed, die cultuur die zit min of meer ingeworteld. Is dat erg? Nou ja, voor mij niet. Maar ik ben ook wel een heel groot liefhebber van de periferie, überhaupt. En hier heeft natuurlijk een, een heel uh, vrij heftig verleden... met al ja. die, die, dat enorme drugsgebruik in de jaren ja. Ja. tachtig. De stad was echt verloederd toen. Ja, de stad is, was verloederd. En, en als er zo zoiets groots uh, gebeurt, en dat duurt zo ontzettend lang... dan is het ook ontzettend lastig om door die waas van negativiteit op een gegeven moment heen te kijken. Maar dat Blijkbaar. maakt het misschien ook wel mooi, want er is veel veranderd. Dus als je daar over ja. die potentie hebt, je ziet ja. dat er veel kan ja. veranderen. Ja. Nou ja, Heerlen is per definitie die stad die altijd uh, zichzelf opnieuw moet uitvinden. Enkerende zoveel tijd wordt er weer geroepen... nou ja, Heerlen is echt typisch dit of typisch dat. En nu is Heerlen heel erg urban. Maar een soort onderliggende... Uh, onderliggende energie, is dat hele die stad... in veranderingen constant zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Maar dat urban, dat is natuurlijk ja. ook... Ik breek gewoon even in. Ja, nee. mag, maar, ja. nee, maar dat urban, dat verschilt natuurlijk ook... per, uh, per gemeenteraad die aan, uh -huh. aan de bak zit. Om even in te haken ja. op die verkiezingen. Ja. Ja. Ja. Want onze vorige wethouder... die was heel erg voor een urban idee van ik de, de stad. Ik weet niet iets wat urban is hoor. Maar dat, urban, dat, dat ja. Ze hadden dus het idee van... we gaan een soort van een Rotterdam-achtige urban sfeer creëren... met um, veel, veel murals, uh, veel schilderingen, veel festivals. Veel dingen voor jongeren, een beetje alternatief. Ja. Dat was het idee. Maar je kunt net zo goed hebben dat nu na deze verkiezingen... Ja. dat we helemaal overboord gaat. Ja. Dus die ja. stad heeft in die zin een zo'n variërende identiteit. Ja. Marlijn, ik ben benieuwd naar jouw gedicht. Je moet eerst even uitleggen wie ja. Huub, Huub de Sloper is. Ja, Huub de Sloper, dat was een, een, een wethouder... Uh, die wij vroeger gehad hebben. Uh, op een gegeven moment uh, heel, had daadwerkelijk heel veel oude gebouwen. Je zou het niet zeggen als je er nu komt. En die zijn allemaal door één wethouder in principe afgebroken. En dat was uh, Huub Zavelsberg, geloof ik. En uh, daardoor heeft hele een soort, uh, een soort mix tussen hele modernistische bouwwerken... en zo nu en dan nog een klein stukje geschiedenis. Okay. En die ambachtschool waar dit gedicht over gaat... Ja. die is in de jaren negentig uh, voor een heel groot gedeelte afgefikt. Dus dat is helemaal ongepland en incidenteel. Dus dit is ook mijn ode aan het incidentele en het ongeplande. Iets wat... Ik heerde ook heel erg gun het incident toejuichen... in plaats van alles te moeten labelen en te moeten plannen. En het resultaat van die brand is geweest... is dat er door die restauratie hele modernistische ingrepen zijn gepleegd... op een heel oud gebouw. Jouw ja, dicht ja, de ambachtschool. De ambachtschool. Rook het er ook echt ambachtelijk naar scharnierende armen... De wind van raders aan het lichaam. De warme geur van staal op staal. Of rook het er naar docenten. Precies zoals ze ruiken. De lucht van vallende roos op schoolbanken. De scherpte van toetsen en cijfers onder de zes. De plotselinge geur van hout op vlees. Als een blok op een betegeld pleintje ligt de waarheid precies tussen alles in. De meeste machines stinken totdat je er planken mee zaagt. Voetstappen in de gang. Een brandslang stuurt haast alle geuren de ramen uit, de lucht in. Er hangt nog een beetje onder de koepel. Ruik je dat? Twee echte dichters aan tafel. Mooi Marlijn. Wat is, jouw, wat is jouw grootste wens? We gaan bewegen toen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom ja. zitten jullie hier. Ja. Ja. Wat, wat is jouw grootste wens voor Heerlen? Wat, wat moet er het meest veranderen? Um, heel praktisch gezien um, stoor ik me nu aan de manier... waarop er met leegstand wordt omgegaan. Niet zozeer dat er leegstand is, want daar kan ik ook heel goed mee dealen. Maar de manier waarop er mee wordt omgegaan... Ja. er ligt heel veel verantwoordelijkheid op dit moment bij de gemeente... Uh, zegt men, hoewel het gewoon een bezit is van een aantal particuliere ja, want bezitters. Ja, maar het zijn echt die particuliere. Ja. En ja, de gemeente wordt daarop aangekeken, ja. maar ze worden eigenlijk gehoogd door die particuliere ja. bezitters. Ja, precies. En daar mag wel wat meer bewustwording uh, omheen uh, gecreëerd worden. En wat mij betreft ook een, uh, um, een kleine. Of een iets kleinere opstand. Kijk, kijk even naar de gemeenteraad. Eh, de nou, die ene dame naast je die kan er daadwerkelijk voor zorgen. Ja. En, en jij kan in ieder geval gaan stemmen. Ik neem aan dat je dat ook gaat doen. Lijkt ja, mij zo. Zeker. Ik dank jullie hartelijk voor, uh, voor jullie komst. Vanuit Heerlen, Amber, Helena, Rijsig en Merlijn Huntjes. Bedankt. En Roelen van de Redactie. Hey. En wij gaan stemmen. Ja. Gisteren, Willem begon. Euh, nee, ik moet het anders zeggen. Vanochtend begon Emiel Roemer als waarnemend burgemeester van het Heerle. Ondertussen maakt Nederlands erop voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je had het er net over. Daarom vroegen wij als gisteren in de weddenschap af. Blijft Roemer nou ver van campagnetaal in zijn nieuwe functie? Siebrand Vos van de Limburger Dagblad wille van wel. En jij? Jij dacht, nee, het bloedkraap wat niet gaan kan. Nou, gisteren was Emiel Roemer te horen bij de collega's van Met het Oog op Morgen. Eens kijken of het lukte. Maar je groeit als partij wel door. Um, en het was ook nog campagnetijd, dus daar heb ik ook nog wel het een en ander uh, kunnen helpen bij afdelingen. Mijn partij, uh, en dat heb ik ook zelf ook altijd gezegd, dat ik een groot voorstander ben van de legalisering dat er uh, uh, aan veiligheid nog wel veel meer door het kabinet uh, geïnvesteerd mag worden... dan ze nu gedaan hebben. Ja, yeah. hij was officieel nog niet begonnen. Maar <lacht> ja, dat is wel een burgemeester eigenlijk. He. Dus ik denk dat we wel kunnen constateren dat jij, Wint... de trostomaten zijn voor jou. Daar mag je trots op zijn. Dan de wetenschap van vandaag. Uh, Beyoncé en Jay-Z, meneer en mevrouw Carter, die komen weer in Nederland. Maandag begint de verkoop voor een show in de Arena. De vraag is: zijn die kaarten al weg, al uitverkocht voor onze weddenschap van maandag? Dus het is uh, rond uh, iets voor één. Daarover wedden wij met de, een echte Arena-connoisseur. Mm. Want een van de toppers, Jeroen van der Boom. Goedemiddag. Goedemiddag. Jeroen, jij treedt zo'n drie keer per jaar op in, in die arena. Eerst even, ja. jullie hebben nou Jan Smit erbij, jullie gaan op tv weer op zoek naar een topper. Hoeveel moeten er nog komen? Nou, kijk, de, de basisselectie, om het even zo te praten, blijft uit op vier bestaan. Met Jan uh, erbij. En wat wij nu aan het doen zijn, dat is wat wij nu aan doen zijn, dat is een zoektocht. Om iemand het gevoel te geven, en dat is ook een hele leuke aansluiting, denk ik, van jullie, om iemand te laten voelen, een zanger die goed kan zingen... hoe het is om een metgema's mee te zingen in de arena. Want dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Ja, het is dus niet dat je er al een klein beetje op uitgekeken raakt... na al die keren. Waar, waarop? Op, nou, de op, op de arena. Op de arena. Nou, uh, nee, niet nee. echt. Want uh, elke keer als je daar staat met een andere teun... met een andere liedje, dan is het denk ik heel bijzonder... dat je in Nederland, een klein landje met een act, wat je er ook van vindt... drie tot vier keer soms de arena kan vullen. Dat zijn 68.000 mensen per keer. En dan moet je toch heel erg af en toe... of je het nou leuk vindt of niet. Het is wel knap, denk ik. Ik vind het fantastisch wat je doet. Ik ben er drie, vier keer geweest. Ik wil het hier wel even op landelijke radio beleiden. Ja, het is een soort cultenvoordeel. In het begin, de een beetje nog zo... in het begin eerst eerste drie jaar... van, oh ja, ga erheen, meezingen... En nu is het de, de loop van alles, van de minister-president... tot aan de zakenmaker, tot aan uh, ja, uh, alles kan ja. en alles mag. Het is een avond. En, dus ook, en moet ik wil het ook even zeggen, het is een van de weinige avonden... waar bijna geen incidenten zijn. Dus het is echt een soort uh, volksfeest waar iedereen blij is. En dat is denk ik heel knap in deze tijd. Geen incidenten, ja. je alleen in een Canarie pak. Nou, nou, ja. nou, zijn de toppers uh, ook al te snel uitverkocht? Hoe lang duurt het bij jullie gemiddeld voor alle kaarten weg zijn? Nou, daar moet je heel erg voorzichtig in zijn maar de eerste twee concerten. We hebben een hele goede fanbase in de afgelopen 13 jaar alweer opgebouwd... waar ik zelf 10 jaar onderdeel van ben. Ah, ik denk dat wij, als wij het goed doen... en we beginnen meestal op de zondag in de harde kern op de maandag... dan duurt het meestal 2,5, 3,5 half, half uur voordat de eerste is uitverkocht... en Konden we meestal dezelfde dag nog een tweede concert aan. Kijk, en, en dat nou, dan de weddenschap, ja. Is Zijn de kaarten ja. voor Beyoncé en Jay-Z uitverkocht voor maandag iets voor één. Wat denk jij? Nou, dat zal ontspannen. Want weet je wat het namelijk het probleem is? Het is? Ik denk dat de mensen wel heel graag willen. Maar die lijnen, je moet tegenwoordig heel vaak ja, binnen een half uur uitverkocht. En binnen een kwartier uitverkocht. En dan denken wij met de productie. bel ik ga ik altijd bellen. Ik zeg jongens, is er een computersysteem wat dat aan kan? Het is er een computersysteem die 68.000 kaarten in zo'n kwaliteit kan verwerken? Dus jij ik van niet. Ja. Ik denk van wel. Als je Hoeter bij ons hebt gehoord. Door hem ja. zijn alle kaarten verkocht. Ja. Onze natie wordt verscheurd door ruzietjes over topsalarissen... vrouwen aan de top en het referendum van volgende week... over de zogenaamde sleepwet. Tegenstanders van die wet waarschuwen voor de oprukkende staat. Maar moeten wij Kaisha O'Longren, die brave jongvrouw van D66... niet gewoon vertrouwen en gewoon rustig slapen gaan? Of naar de sauna zo wild. Dokter Kelder en Kol. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten.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 en dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello. Nu bij Vodafone. De smartphone-actieweken. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de nieuwe Samsung Galaxy S9. Het nieuwste van het nieuwste, nu binnen handbereik. Ontdek het op Vodafone.nl ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl Tello met een W. We'll be right